Siddi met het NOS-journaal. In Jordanië is een top geweest over de situatie in Syrië... ...naar aanleiding van de val van het regime van president Assad vorige week. Topdiplomaten uit de VS, de EU en Arabische landen kwamen bij elkaar om over de toekomst te praten. De Arabische landen riepen op tot een vreedzame machtsoverdracht in Syrië. Ze willen eerlijke verkiezingen, waarin alle stromingen vertegenwoordigd zijn, en een nieuwe grondwet. De advocaat van een van de verdachten van de explosies in Den Haag... heeft aangifte gedaan van bedreiging. Hij ontving gisteravond een e-mailbom. In een paar minuten tijd verschenen er 10.000 nieuwe mails in zijn inbox. Advocaat Spong zegt dat in een van die mails is gedreigd... dat zijn hulp aan een van de verdachten van de explosies in Den Haag... consequenties voor hem heeft. En ook wordt er gedreigd met acties van een hackersgroep. Toem zegt de melding van de advocaat serieus op te nemen... De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland een aanzienlijk aantal Noord-Koreaanse militairen inzet om Oekraïnse troepen uit de Russische regio Koersk te verdrijven. De Oekraïnse troepen vielen in augustus de Russische grensregio binnen en hebben nog steeds de controle over enkele plaatsen. Volgens Zelensky zet Rusland inmiddels een flink aantal soldaten uit Noord-Korea in tegen de Oekraïners. Oekraïne en Zuid-Korea hebben eerder gezegd dat er in totaal meer dan 10.000 Noord-Koreaanse militairen meevechten met Rusland in de oorlog. Steeds meer gemeenten willen een duurzamer alternatief... voor de grote kerstboom op het dorps- of stadsplein. De bomen komen vaak van ver en hebben veel water nodig... wat een grote impact heeft op het milieu. Als alternatief wordt steeds vaker bijvoorbeeld een mast ingezet... met alleen kerstlampjes erin. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het noordwesten wordt het wel langzaamaan droger. En het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen start eerst droog...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 het is nu er.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 precies zoals het was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 Tijd weer dansen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 Ze rondje voor de hele zaal ze trekt weer stevig aan de bel en we zingen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 is er in de hemel voor iedereen een dier. Je leeft nog steeds op vader we zinken bij je dier Het is nog zeker niet de laatste We gaan nog langer niet naar aard. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit. uit En zingen wij nog één keer laar ja, la, la. ja, la, la, la, la, la, la, la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 is nog zeker niet de laatste, want wij zijn het ook vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen bier. Je leeft nog steeds op aarde, deur, dus denken wij je niet. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar lazen. Maar zoals de hagen kraaien, doen wij je dingen. En zingen wij nog een keer uit. Dit is nog zeker niet de laatste Want wij gaan door tot volgende vroeg Al is er in de hemel voor iedereen op wie Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier Dit is nog zeker niet de laatste We gaan nog langer als de haar gaat kraaien Doen wij het lichtbaar uit En zingen wij nog hey, Ik wil haar ja la la la. ja la la la la la la la la Ja la la la Mijn vingers over de snaren Mijn hart lijkt op de golven Die te bedaren Misschien krijg je het gevoel dat je iemand ontmoet Dat alles verandert in een roze groet Je bent bij alles, je hoort het goed Luister naar Brian Voet Ik wil jou vertellen Waar ik voel Liefde lacht De armen verloren Door jouw ogen En je lachen Ik te beschrijven waar ik zag.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 Jij bent mijn alles, alles, alles, alles Jij bent mijn alles, kom bij me Dit mag nooit meer verdwijnen Alleen een blik van jou, oude. Nee, jij hoeft mij niet schijf te leggen Alles door die ene nacht Waarin ik dit nooit had verwacht Dit voelt echt zo apart Zal Jij en ik, we zullen samen door het leven gaan. Jij en de beste Ik hoef je maar te vragen, en je bent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 Zullen we samen altijd sterven staan Want geluk in de fijnste vorm Is wat ik steeds ontvangen mag En ik geniet van die mooie vriendschap elke dag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 Erin al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt, maar wat ging de tijd zo vlug. Ook al is er veel veranderd, onze band die blijft bestaan. Mijn herinnering.